De rubberbandieten, een hoorspel in acht delen naar het gelijknamige boek van Edgar Wallace. Bewerkt door Robert Purley en vertaald door Alfred Pleijter. Regie Dick van Pussen. Eerste deel, het Mekka Hotel.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 Midden op de steens met een Houd hele lading in. Je moet de hele wereld pleiten wat ze in de boot hebben. Je moet niet zo tegen met de keer te gaan. Wat ben je zoals vergeten dat dit karijntje, dat je dat in je eentje niet klaar hebt. dat komt. Als dat, als dat ooit is zijn we erbij. Laten we maken dat we wegkomen. Hou ja, jij je bek in ieder geval. Laat mij aan het woord maar doen. Zij zegt niks. Vergrepen? Ik kan ook niks zeggen. Ik weet van niks. Dat spul is van jou. Ik heb je alleen maar een handje geholpen. Werkhouden zei ik. Ja. Dat luisteren. Ken ik uit duizenden. Dat, dat mijn oude vrienden voor veroffer niet is. Zij ja, die geen weer vandaag gezien hoor. Ja. Ja, ja, probeer je ons te verblinden, inspecteur Wait. Doe that thing dat ding uit. Wat zal ik zo doen, snuffie? Zodra ik mijn nieuwsgierigheid bevredigd heb. Wat heb je daar voor lading, houden, jongen? Hé, dan... Lading? Inspecteur? Ja, daar in de boeg. Is dat geen wat whisky? <laughs> whisky? Oh. En daar onder de bank, nog een paar. Ja, nou, nou, nou, luister, dat, dat kan ik u uitleggen, inspecteur Wait. Eerlijk...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 Oh, nou ja, ik, eh, ik bedoel het zo vaak niet, inspecteur. Hm. Nou, zo heb ik het ook best niet opgevat, mijn beste Snatie. O oh ja, de, de, de mensen. De mensen vragen zich dikwijls af waarom u niet achter de echte boeven aan zit. En de liever wat meer met rust laten. Ik begrijp je standpunt, brave burst. Maar uh, wat versta jij onder echte boeven? Nou, uh, nee, Neem nou bijvoorbeeld dat waar. Dat ze onlangs in Christenkade hebben gevonden met een afgesneden strot.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 Dan ben je mooi aan het verkeerde adres. Zeker om mijn woorden later te verdraaien en me er zo in te luizen. Nou, goed. dan zullen we het ook niet anders hebben. Over die gestolen whisky Die is voorbeeld. niet gestolen. Dat heb ik al gezegd. Die hebben we uit het water gevist. En dacht je dat ik dat geloof? Het zal maar een rotzorg zijn, wat u gelooft of niet. Niet toevallig de waarheid. Het spijt me dat ik je moet teleurstellen, maar ik geloof iets heel anders. En dat wil ik je wel vertellen ook. Ik geloof dat die vaten afkomstig zijn van een lichter ergens langs de tapes. O oh ja? En ik geloof verder dat jullie op weg waren naar de oude Golly Oaks... in een hotel Mecca voor zeevarenden. Om die whisky aan hem te verkopen. Ja, uh, Ik sla het lang niet te uh, missen, hè huh, Harry? Uh, u hebt geen sporen van belast. Nog niet, misschien. Maar we zullen nog wel eens kijken als ik een babbeltje met Golly heb gemaakt. Ik neem het woord Brigadier Toller. En kun jij onze gasten beneden dek brengen. <lacht> u, u, u, hebt, u hebt daar geen enkel recht toe, inspecteur White. Als u voor de rechter wil laten komen... Dan heb ik een advocaat die geen stuk de was. Nou, nou wij eens, even. Hij heeft niet zoveel babbel. U zult toch moeten toegeven dat hij les heeft verkeerd, Jesper verkeerd. Hij heeft geen benen om op te staan. dat weet hij. En toch? Je vergist je toch. Hij weet dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Die tegen een dat de officier die zag niet eens vervolgt. En ze hadden die whisky in de boot. We kunnen niet bewijzen dat ze die niet uit het water hebben gevist.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 En Golly kan je in de kelder vinden zit die hout te hakken. Oké, okay, laat ik u dan niet langer ophouden. Wij zien elkaar gauw genoeg weer, denk ik. Ha, als ik je nooit meer zie, dan zou het mij heel wat liever zijn. Neem dat van man. Daar hebben we Rempel, inspecteur Wade. Wat een verrassing. Ben je dat werkelijk, Olly? Ik dacht dat je me misschien wel zo'n beetje had verwacht. Ik, inspecteur? Hoe kom je daar nog bij? Als ik me niet vergis, ben jij pas een paar vaten whisky kwijtgeraakt. Whisky? Nou, dat, dat moet u aan mevrouw vrouw vragen. Die doet de boekhouding en in de inkoop. Zij weet wat we in voorraad hebben. Het is een echte zakenvrouw, mag ik wel zeggen. Deze vaten komen niet in de boeken voor.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 een Warmere manier zijn om je brood te verdienen, Toller? Oh, ik weet niet, inspecteur. Dit valt heus wel mee als je er eenmaal aan gewend bent. Nou, zo'n 24 uur dat we nou achter de rug hebben. Zal ik echt nooit aan wennen. Nee, dat viel echt niet mee. Een vol etmaal niet uit de kleren. En dat allemaal voor een paar watergestolen whisky. Daar heb ik ook op de smoor over in, inspecteur. Het enige wat de rechter van instructies schijnt te interesseren was. op een snuffie offer en zijn gabber.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 Wat ik nou trek in zou hebben is een stevige whisky en dan zo mijn kui zit in? Ja. Maar nee hoor, in plaats daarvan. Kijk eens wie wat is dat daar? Waar? Stop de motor. Daar, op die brugleuning. Goeie genade. Weer één. Het is een vrouw, geloof ik. Ja. Ze wil. Daar gaat ze. Nou, ze heeft de afstand mooi uitgekien. Plug, pak de pickhaak. We hoeven in ieder geval niet de water in. Oké, okay, inspecteur. Oké, instructeur. Ik heb het. Oh, voorraagd. Nee, nee. Ik heb geen zin om zo tegen te schribbelen. Nee. Het is toch heel wat hond, inspecteur. Kom weg. Nee, wat is erop? Kom maar! Nou, kalm maar, kalm maar, vrouwtje. Dan kan je niks meer gebeuren. Ligt eens dus even bij brigadier, dan kunnen we eens kijken. Zij heeft iets in haar hand, inspecteur. Ga weg. Sorry, kom weg. Ik kan af en niet. Alle paar dekens en het fles cognac. ja, nog hè? Cognac en deken. Bro. Je maakte zo'n drukte over brigadier. Een kiekje. Ga de lamp er eens op, dan kan ik het bekijken. Geef de Geef Het is van mij. Grote goedheid. Ik weet wie dat is op die foto. Dit is van mij. We moeten hem maar gauw naar het ziekenhuis brengen, Toller. Ik zal er warm inpakken. Zet jij intussen koers uit Sherwinkelskade. Volle kracht. Ja, ja, ja. Alsjeblieft. Hier. Hier, geef u uw foto weer terug. En laat me je nou eens lekker warm inpakken, hè. Ze is meteen een stuk rustiger, nu ze het terug heeft.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 Commissaris Jennings wilde graag beginnen, collega. Inderdaad. Inspecteur Uylk heeft me dat rapport voor jou doorgegeven, weet. Oh, ik moet zeggen, heel interessant. Als ik het goed begrepen heb, komt het in het kort op het volgende neer. Iedere keer dat de rubberbandietuigen ergens een overval hebben gepleegd... is er een snelle motorboot op de Theems gesignaleerd. Ja, commissaris. zwart. voert geen lichten en draait een onwaarschijnlijke snelheid naar nou, de het. Van wie? Ik heb twee getuigen zo.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 ...heeft ze helemaal niets losgelaten. Ja, dat heel weinig gezegd. En zelfs al dat kleine beetje was praktisch nog geen touw vast te knopen. Ze scheen alleen erg in te zitten over een foto die, die ze was kwijtgeraakt. Heeft ze toevallig haar naam genoemd? Ja, ze zei dat ze Anne Smith heette. Ja, klinkt ook niet erg geloofwaardig. Heel er niks? Nee. En nu moet ik u dringend verzoeken mij te willen excuseren, inspecteur...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 Hoeveel is het? Ha! wat doet dat er nou toe, Mr. Lane? Heeft die man 10 shillingen, laten we naar binnen gaan. We huh. midden in de nacht toch zeker niet met een taxichauffeur. chauffeur. Dat is wat je aan de heren, doe nou. Laten we hier maar in mijn kamer gaan zitten, dan worden we niet gestoord. Doe dat we u thuis bij, Mr. Lane. Leila! Leila! Ik weet niet wat die mij tegenwoordig mankeert. Ze is er nooit als je er nodig hebt. Leila! Ja. Tante? Eindelijk. Dat zou ik thee zetten? Eén of twee kopjes. Eentje. Meneer zal al wat harder lusten, denk je, ik. Jij kent me zeker niet meer, hè? Leila? Nee, ik geloof het niet. Ja, toch kennen wij elkaar al een hele tijd. Ik herinner me dat jij nog zo'n dreumisje was. Kom eens bij me. Laat me eens goed bekijken. Je bent een knappe meid geworden. Eerlijk? Ja, los! Waar had hij de brutaliteit vandaan? Ga op! Leila! Oh, uh. Neem niet kwalijk, het was mijn schuld. Ik was even vergeten dat je intussen volwassen bent geworden. Neem me niet kwalijk, Leila. Ik zal tegenzetten, tante. Wat mankeert er toch? Zo was ze vroeger nooit. Ach, ik begrijp het wel.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 Wat betekent dat geheimzinnig gedoe met Laila? Wie is ze eigenlijk? Zouden wij ons niet liever aan onze eigen zaken houden, Mr. Leen? Ik zal even gaan kijken wat ze uitvoert en dan... Uh... Ja, ja, dank je. Dank je wel, Ga mij dat blad, maak ik jij naar bed. Jawel, tante. Goeienacht. Dag. Ja. Denk erom dat je regelrecht naar boven gaat. Goeienacht. Ziezo. Ze zet heerlijke thee, dat moet ik hem nageven. Hm.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 Ze hebben u te gazen genomen. Het is allemaal imitatie. Imitatie? Hoe komt u daarbij? Hier. Kijk, dit is eventjes. Smaragd van zeker tien karaat. En dit, dat collier. Hoe komt u daar aan? Hé, Mr. Lane. Hoe kan u nou zoiets vragen? Goed, goed, goed, goed. Maar toch beweer ik dat ze u te pakken hebben. Wat mij betreft kunt u dat spul net zo goed in de vuilnisbak gooien. Tje. Yeah.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 Nu moeten mensen niet lastig Moe Moet je er niet mee, Bennet? Hier, hier, heb je vijf pond. Zo, mag ik me nou eventjes voorstellen, kindje? Ik ben... Als u deze dame nog langer lastig valt, dan krijgt u van mij een pak. Slaag zoals u nog nooit gehad hebt. Nou, hij meent het niet zo kwaad, meneer. Kom, kom, milord. Uh, ga me naar de wagen, Kom. Laat me maar los, Bennet. Ik ga houden. Nou, oh, maar je kan me toch niet kwalijk nemen dat ik een kansje heb gewaagd.